5 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Nederlands bevoorradingsschip ingezet bij Ivoorkust. Onbemande vliegtuigjes neergeschoten boven Iran. En iPhone zorgt voor wereldwijd verslapen. Het marineschip de Amsterdam is bij Ivoorkust begonnen met het bevoorraden van een Franse helikoptercarrier. Die ondersteunt de Franse en de VN-troepen in Ivoorkust, waar het al een tijd onrustig is doordat, doordat zittend president Bakbo weigert plaats te maken voor de winnaar van de presidentsverkiezingen, Ouattara. Zowel het Franse als het Nederlandse marineschip kan ook worden ingezet bij een eventuele evacuatie van Westerlingen. De Amsterdam was net op de weg terug van de anti piraterij voor de kust van Somalië toen de Fransen om hulp vroegen. Daardoor kon de bemanning de kerst niet thuis vieren. De Amsterdam wordt nu in de tweede helft van deze maand weer terug in Den Helder verwacht.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 Zeilmeisje Laura Dekker kan voorlopig weer verder met haar solo tocht rond de wereld. Aan oproep in de Volkskrant hebben tientallen mensen een bijdrage gestort, zegt haar vader.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 In Hongkong is de mensenrechtenactivist Seto Wa overleden. Wa heeft zich jarenlang ingezet voor de slachtoffers van het drama op het plein van de hemelse vrede in 1989. Ook gaf hij een stem aan de dissidenten in China die vanwege hun opvattingen in de gevangenis belanden. Wa zat bijna twintig jaar voor de Democratische Partij in het parlement van Hongkong. Uncle Wa, zoals zijn bijnaam luidde, was 79 jaar.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 Het weer. Vanavond en vannacht een toenemende kans op gladheid. De temperatuur daalt tot enkele graden onder het vriespunt. Later vannacht kan er een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw wisselend bewolkt en vooral aan de kusten bui, Maar ook wat zon. Het wordt 2 graden in het oosten tot 5 aan zee. Dinsdag iets kouder, maar daarna blijft het voorlopig boven nul. AMW ah, verkeersinformatie Op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... loopt het vast tussen Schravenpolder en Kruiningen over twee kilometer. En in Friesland zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de N31... vanaf de afsluitdijk naar Harlingen. Tussen Kimswet en Harlingen is de weg afgesloten. Er is vertraging op het spoor, want tussen Arnhem en Nijmegen... rijden er geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Ja. Vijf minuten over vijf. U bent weer terug bij de Lijn. In het laatste uur van de Lijn gaan wij ons richten op een uh, mooi onderwerp, want de komende weken kunt u op Nederland eens avonds om de uh, klok van tien, meestal net na tien, weer kijken naar een paar nieuwe afleveringen van Andere Tijden Sport. En die eerste uitzending is vanavond net na tien. En die gaat over de beer van Lemmer, Rintje Ritsma, een van de meest succesvolle Nederlandse schaatsers ooit. Het gaat nu eens even niet over zijn prestatie als die EK's en WK's die hij won, die Olympische Spelen die hij nooit won. Nee, het gaat uh, over de de revolutie die hij in 1995 ontketende. De oprichting van een eigen commerciële schaatsploeg. Nu kun je al bijna niet andere ploegen meer denken, maar toen was het revolutionair. Kees Jonkend is de maker van de aflevering bij ons in de studio. Kees, welkom. Uh, eerst nog even voor het historisch perspectief. Hij was niet de eerste die dit probeerde. Hè. Het was voor hem ook al uh, gedaan. Ja, Art en Casey had het geprobeerd. Maar dat was niet echt een ploeg, maar die, die wilde een, uh, een profsecu. Op gaan richten. Dat, dat is één jaar, heeft dat, uh, heeft dat aangemodderd. Maar dat is uh, helemaal mislukt. Dat was met Amerikaans geld. De Amerikanen zaten erachter. Dat is helemaal mislukt. Arthur Casey lukte het niet. En uh, Yvonne van Genep en uh, Leo Visser hebben ook iets geprobeerd. Om met eigen sponsoren. Uh, in ieder geval uh, in de zomer te trainen. Maar zodra er ijs was. dan voegden ze zich weer bij de KNSB. Dus echt los van de, van de, van de kernploegen van de KNSB. Dat is eigenlijk alleen een rintje is, een rit, maar voor het ja. eerst gelukt. En uh, dan gaat hij dat doen, dan is hij al een, een groot schaatser. Ja. Hij schaats al een aantal jaren in die beroemde kernploeg. Ja. En waarom, denkt hij dan op een dag, was het puur financieel gedreven... of was het heel anders gedreven? Nou, volgens, uh, hij vond dat, uh, dat hij topsport bedreef... maar dat de omstandigheden waarin hij dat moest doen veel beter konden. Maar dat de schaatsbond dat helemaal niet goed oplosten, want ze klaagden wel iedere keer... maar ze kregen nooit een gewillig oor bij de sportbestuurders. En ja, die hadden een soort van monopoliepositie, want uh, ja, die schaatsers moesten toch altijd maar weer onder hun vleugels... meedoen aan al die belangrijke wedstrijden. Dus de schaatsbond die kon eigenlijk doen en laten wat ze wilden. En uh, Rintje zegt ook in die uitzending, op het moment dat er ijs lag... Dan, ja, dan, dan dachten die sportbestuurders, ja, dan gaan ze toch wel weer het ijs op. En ja. dat doen ze toch uh, uh, bij ons. Dus zij hadden een monopoliepositie en dat heeft hij willen doorbreken. Hij wilde betere omstandigheden, uh, maar ook meer geld. Dat, uh, dat uh, financiële aspect Speel. was wel belangrijk. En toen ging hij dat doen en toen hadden we niet alleen Rits, maar toen hadden we ook nog Falco Zandstra ja. in die tijd. Een, een jonge groot kampioen, zeg maar. Ja. Die ook, en, en aanvankelijk zouden ze met z'n twee gaan? Ja. ja, ze deden het samen. Alleen uh, op een gegeven moment is de KNSB zich uh, gaan uitspelen tegen elkaar. En de uh, KNSB is uh, meer geld gaan bieden. Ze kregen namelijk wel een vergoeding ieder jaar. Maar dat was een, uh, een, een minimale vergoeding. En de KNSB heeft uh, de vergoeding iets verhoogd. Dus een beter aanbod gedaan aan die twee schaatsers. Om ze toch weer bij de kernploeg te, te krijgen. Nou, ik denk dat Ritsma er niet eens naar geluisterd heeft. En Falko Zanzhaar zat in een andere positie. Die had een, uh, een vriendin en die had een eigen huis. En die, die, die, die, die, ja, die had gewoon geld nodig. En uh, die heeft gewoon ja gezegd toen uh, op het moment... Want die wilde ook eigenlijk ga, gaan trainen. En die moest naar trainingskampen, die werd onrustig. En uh, ja, die, die haalde ze binnenboord, de kaners bij. Dus gaat gaat tekende voor de, voor de, voor de schaatsbond. Ja. Ritsma kwam alleen te staan. En dan gaan we even luisteren, want de directeur van Sanex... Karel van Bemmelen, die kreeg daar lucht van. Ik las de krant en dan is er is Ritsma nog steeds niet getekend... bij de kaners bij... En ineens had ik een ja, idee van, ja, hij is de fles. Weet je, zo was het eigenlijk. En die fles die is uh, wit met een blauwe kop. En hij heeft een witte kop met een blauw pak. Dat zou ik helemaal voor me. En uh, als je hem ziet, hij is gewoon gezondheid. En het merk stond van houten hout gezond. Dus eigenlijk was het perfecte associatie. Het klopte helemaal. Die man, weet je, in zijn korte broek kwam die binnen. Helemaal gebruind. En uh, ik had een gesprek met jou gehad, hè, met Rintje. En daarna, mijn kantoor liep vol met alle personeelsleden. Weet je, die waren helemaal door het dolle heen. Hè? Ze wisten niet over het ging eigenlijk. Maar dat rintje op kantoor was geweest, dat was gewoon een sensatie. Kaan van Bemloh hoorden wij hier. Je begint erbij te glimlachen. Ja. Want Dat zaan, sloeg dus toe op die manier... Ja. Ja. Kun je zeggen, de KNSB en, en, en Egon, toen honderdjarige ja, hoofdsponsors... werden ze ja. dus verrast eigenlijk, dat het toch ging gebeuren? Nou, ze... Zij, zij, ja, ze waren verrast, want zij dachten, dat gaat nooit iemand doen. Want een, uh, een ploeg beginnen is niet alleen een schaatser en een trainer betalen... maar dat is al die reizen, dat is uh, een fysiotherapeut, een dokter, noem het allemaal maar op. Dat, dat kost gewoon heel veel geld. Nou, dat, uh, zij dachten niet dat er iemand zo gek zou zijn om met Rintje alleen de wereld over... En om en hoeveel geld, wat moeten? We, want dan moesten dokters, wopken de Vecht, ja. alles trainer... Erbij, ik, Uiteindelijk komt, was de begrot, uh, het budget voor die, voor die eenmansploeg zeg maar, was een miljoen gulden. Dat was ja. toen heel veel geld. Ja, dat is heel veel geld. Ja. In 1995 is nog veel geld overigens, ja. maar. Is het nu relatief. Ja. Uh, 450.000 um, Dan uh, krijg je dat hele verhaal, want dan heeft hij die ploeg, mag hij. Maar ja, dan moet hij nog op grote toernooien eventueel rijden. En dan moet hij weer een ander pakje aan. Ja. Want dan komt dat hele uh, strijdgewoel tussen... tussen hoe, hoe ging dat? Nou, de, het, het probleem, of het probleem... Uh, de regel was dat uh, de bond die schrijft in voor EK en WK. Dus als Rintje uh, Ritsma uh, het hele seizoen met een Zalingspak aanschaat... dat is prima, maar als hij aan het EK en het WK mee wil doen... Ja. dan valt hij onder de vleugels van de KNSB... en de regel is dat, dat hij dan een Egonpak aan zou doen. Dat, dat moest. Alleen zei Rintje, die zei... daar wil ik dan wel een vergoeding voor... En dat viel heel slecht bij de KNSB. Want die dacht, ja hallo, je hebt al een ja. eigen sponsor. Je krijgt al heel veel geld. Hè? En dan wil je, als je onder onze vleugels meedoet aan de EK en WK... wil je ook nog geld voor dat pak. Dus de, die, die belangen, die botsten. En dat, daar kwamen ze niet goed uit. En daar gingen ze onderhandelen En uh, het nieuws werd er bij wijze van spreken voor stilgelegd ongeveer. Ja. Want het liep steeds stuk. Het ging niet goed. Hè? Nee, dus nee, het nee, verschil nee, was te groot. Ja, nou, de schaatsbestuurders wilden gewoon eigenlijk ja. uh, geen geld geven aan hem. Ze dus zeiden, nee, je hebt een eigen sponsor... En je ze uh, gratis in dat eigen park. En dan stappen ze op op een dag. Ja. En dan zit Ritsma uh, s'avonds in... Nou, wat was het toen? Studio LMS Sport of Sportjournaal Sport ja. al in die tijd. Ja, ja. En dat uh, vind ik prachtig. fragment. ik mag er wel iets van verklappen. Zit hij in een geleend jasje van Tom Echt he, Want hij ja. had verkeerde kleren. Ja. Want hij, hij moet dan... Dat verhaal moet de wereld in. Of ja. Zij, uh, hij heeft een uh, adviseur, dat is Jos Vaassen. Een, een beroemde sportbestuurder. En, uh, en zijn zaakwarnemer uh, Patrick Wouters. En die zijn dan uh, samen met Rintje Ritsma en Amersfoort bij de Schaatsbond. Dat loopt stuk. En een uur later is dan het sportjournaal in Hilversum. Dus Amersfoort-Hilversum is een kleine afstand. En dan bellen ze met de redactie van, van ons, van de NOS. En zeggen, ja, we, we zijn een stuk gelopen dat uh, gesprek. En uh, we zouden het mooi vinden als Rintje dat verhaal even mag vertellen bij jullie. En toen heeft hij maar één opdracht gekregen. En hij, hij moest laten doorschemeren dat de vergoeding die de KNSB wilde geven... voor het feit dat hij dat... Egon Pak zou schaatsen. Dat hij uh, een, een, een zakcentje was. Een, uh, voor een appel en een ei. En dat het eigenlijk niet kon. En daarmee wilde ze Egon, die helemaal niet bij die gesprekken uh, betrokken was... uit de tent lokken. Oké, okay. en um, dat lukt dan volgens mij... want het gaat tussen Ritsma en de schaatsbond... maar dan gaan we weer even uh, luisteren... want dan gaat Egon uh, komt ineens het uh, beeld binnen... Hè, van ja, we wil willen, de regioen, dus een Dag meteen. later of zo. En volgens de oud-secretaris van de bond... Arnoud van Walsum van de KNSB... die ook uitgebreid aan het woord komt uh, vanavond... wordt de schaatsbond dan helemaal buiten beschouwing gelaten. Terwijl Egon ons niet de middelen gaf om financieel wat extra te doen. Dat deden ze wel buiten ons om. Direct in contacten met, uh, met Ritsma. Wist u dat toen? Nou, achteraf, je hoorden dat wel en we vermoeden het soms. Maar het werd officieel ontkend, maar het was wel zo. Het enige onderhandelingspunt wat er geweest is, is dat uh, Ton Elias mij belde. En toen was ik al rond met Sanex en die probeerde me als alsnog uh, met geld onder de tafel door over de streep te trekken. Maar ik had mijn keuze al gewoon uh, gemaakt. Uh, ik weet niet waar hij dat vandaan had. Ik denk dat hij zich vergist. Uh, er is over geld gesproken en over mogelijkheden. Dat vind ik, dat vind ik tot op de dag van vandaag. De beste mag meer verdienen. Dat was vloeken in de kerk bij de KNSB destijds. Dat is zeker zo, maar er is nooit door mij gezegd, we gaan je onder tafel steken. Dat zou absoluut ook niet kunnen. Ton Elias, uh, huidig tweede kamerlid van de VVD. Toen de PR... De uh, ja, hoofdcommunicatie, ja, ja, Hij zegt dus uh, niet onder tafel. Wat in ieder geval wel helder is... is dat Egon buiten de bond om een poging gedaan heeft... om Rits maar binnenboord te ja, halen. Ja, ja. Zij wilden natuurlijk alle, alle helden, alle schaatshelden... gewoon binnen de kernploeg houden, want dat sponsoren zij... En uh, voor Egon was het heel belangrijk dat uh, ja, dat, dat beeld niet afbrokkelde. Een verbrokkeld uh, schaatsbeeld is voor hen, hen als sponsor natuurlijk heel slecht. En, uh, en ook het gedoe met de schaatsbond, dus het feit dat Rintje Ritsma niet uh, tot een akkoord kwam ja. met de schaatsbond, was voor hun heel slecht. En dan, want er komt uiteindelijk een akkoord in die hele pakkenaffaire, ja. is dat dan uiteindelijk een akkoord wat door Egon wordt afgedwongen, ja. of is het de bond met Ritsma die eruit komt? Of nou, of? Ja, toen Egon ging, zich ermee ging bemoeien, uh, hebben zij eigenlijk één ding gezegd tegen de schaatsbond, kom eruit met Ritsma. En dat betekende dat de rollen ineens omgedraaid waren. Want toen werd ineens Ritsma bovenliggende partij. Oké, okay. dus op, op, op, op advies van Egon. Ja. Die zeiden eigenlijk de bond hoe je het regelt, regelt iets maar. Maar je moet eruit komen. Ja, maar en... zij wilden geen gedoe. Want dat uh, was slecht ja. voor het imago van het schaatsen. En dus voor hen als uh, sponsor. Dan lijkt de rust weergekeerd. Alles is geregeld. Maar dan wordt het helemaal mooi. Want het verloopt niet zo soepel. Je moet ook nog ergens kunnen trainen in Nederland bijvoorbeeld. Nou, dan denk je aan Tijalf. Maar Rientje mocht het ijs niet meer op op ging gewoon naar, uh, naar Tijalf om te schaatsen. En dan uh, in het gewestelijke uur kon, konden we altijd trainen. We hadden een speciaal pasje. Daar konden we van de kernploeg konden we altijd op uh, willekeurige banen konden we altijd trainen. Ja, en als je dan voor jezelf kiezen, dan moet je ook je eigen boontjes stoppen. Uh, dachten ze. En uh, ik, mocht dus, uh, ik mocht dus niet het Friese uur op. En ik werd gewoon echt ongeroepen via de speakers dat ik onmiddellijk het ijs moest verlaten. Ja, ik deed net of ik gek was. Ik bleef gewoon schaatsen. En uh, ik ben, ik ben op een gegeven moment ben ik gewoon echt van het ijs getrokken. Ik moest er gewoon echt af. Ja, er werd natuurlijk uh, pissig en uh, grote mond heen en weer. En ik ben gewoon blijven schaatsen. En uh, ik heb gewoon mijn training afgemaakt. En, maar toen was, uh, toen was het probleem wel, wel redelijk groot. Toen was het probleem redelijk groot. Kun je eigenlijk zeggen dat de bond uh, met gewesten... en hoe dat toen nog allemaal gereden hmm. was... alles eigenlijk in het werk stelde. Alles behalve Ritsma. Was dat toch een beetje de stemming? Nou, hij werd wel uh, als een soort uh, vijand uh, beschouwd. Hij had het... Uh, de sportbestuurders is wel heel moeilijk gemaakt, de KNSB. En hij dwong de KNSB uh, nu ineens anders te gaan denken. Ze waren natuurlijk heel erg gewend al. Uh, nou, eeuwen is overdreven, maar al jarenlang uh, om het op een bepaalde manier te doen. En Schaatsen was in principe gewoon een uh, ja, uh, amateursport. Ja. En nu werden zij ineens gedwongen om commercieel te gaan denken. En uh, ja, dat heeft hij op zijn geweten. Dus da daar werd hij een beetje voor gestraft. En uh, dan wordt hij in eerste instantie hebben we die pakkafwerk. Dat wordt geregeld. Dit wordt natuurlijk uiteindelijk ook uh, geregeld. Dat hij kan trainen en zijn dingen mag doen. Maar dan krijg je nog. Dan gaat hij zich natuurlijk plaatsen voor die toernooien. De, de, de, ze, ze lieten hem ook alles rijden volgens mij. Ja, ja, ja, Toen, ja, ja. Tot, tot en met alles wat hij, wat hij moest. Hij moest zich kwalificeren als een soort derde rangs. Maar goed hij verhaalt het. En dan krijg je nog het gedoe. Want wie coacht hem dan. He? Daar krijg je ook een heel gedoe over. Ja. Want Henk Kremser was de man van de kernploeg. Met Sansra ja. en die anderen. En die zei ik doe het niet hè? He? Nee ja, ja die, die zei. Ik ben het hele jaar op pad met de kernploeg. Uh, ik probeer de jongens op het EK en het WK te krijgen in de nationale ploeg. Uh, omdat hij de trainer was van de kernploeg, moest hij ook de nationale ploeg trainen. En dan hebben we iemand, die, die zie ik nooit. Het hele jaar niet. En dan uh, hoort hij ineens bij mijn clubje. De, nou, dat, dat voelt niet goed. Maar ontstond er dan ook iets... wat je overigens nu tussen de commerciële ploegen ook nog wel eens ziet... Eh, dan maar liever een buitenlander die wint dan een andere Nederlander. Ontstond dat toen voor het eerst? Ja, Falko zegt in de uitzending... dat uh, de opdracht van de leden van de kernploegen was... Uh, Rintje uh, proberen van het ijs Dus niet uh, letterlijk, maar ja. uh, het zou mooi zijn als Rintje de EK's en de WK's niet zou halen, want dan zou de kernploeg laten zien van uh, je moet bij ons zijn en ja. niet commercieel gaan. Want die Sansen, dat is nog wel interessant. Dat was een, een man die als jonge schaatser ineens uh, er was. Hè, toen wat, wat moeilijker, uiteindelijk heeft hij een korte carrière, maar in die periode is dat een, een, een grote naam in ja. Nederland. Schaatser, supertalent. Uh, die wilde met Rins, Ritsma wat opzetten en die komt dus in die kernploeg. Worden dat dan ook uh, vijanden of, of blauw? Hoe, hoe, of is het de mol of zo? Hoe werkt het? <laughs> nou, uh, uh, Falco Sansra heeft altijd gedacht dat hij juist degene was... in de kernploeg die uh, Rintje als het ware beschermde. Dat hij altijd het uh, niet zo eens was met het feit dat ze met z'n allen tegen Rintje moesten schaatsen. Maar wij hebben een fragment gevonden in de, in de toen uh, in die jaren... Dat, dat, dat hij ook zegt van... nou, ik vind eigenlijk dat Rintje maar gewoon door zijn eigen trainer moet worden getraind. Want uh, ja, als je bij de kernploeg komt, dan wordt het toch een beetje een rare ja. situatie. Dus ineens staat die haaks op, uh, op, op Rintje. Dat wist hij zelf niet eens meer. Dat is natuurlijk wat leuk aan zo'n programma. Ja, ja, ja. Want, dus hij zegt, dat is echt niet waar. En wij kunnen bewijzen dat het wel waar is, want we hebben die beelden gewoon nog uiteindelijk gaat hij meedoen. De coach nog weer in een ander pak. Ook met een kort geding. Ja, ah, ja, hij komt op het doen. ijs. En dan komt toch het moment. Want daar gaat het dan uiteindelijk altijd weer om in sport. Wint hij of wint hij niet? Wat, hij wint. Hè? Ja, hij wint alles. Ja. ja. En is dat ook de, de, de doorslaggevende factor? Want dit is dan dat nou ja, bijna eenmansproject natuurlijk. Met ja. al die mensen eromheen. Maar is dat op dat moment ook het meest beslissende? Want, wat, stel dat het mislukt was, waren we weer vijf jaar verder geweest. Ja. Nee, dat is alles beslissend. De, de prestaties... Ja, het gaat toch wel in sporten, wat jij ook zegt... Uh, om de prestaties. Hij heeft zijn nek uitgestoken. Hij heeft enorme risico's genomen. En hij heeft altijd zijn poot stijf gehouden. Uh, dan heeft hij de situatie zoals hij hem heel graag hebben wil. En dan staat hij ook continu op het hoogste podium. Ja, wat wil je als sponsor? Wat wil je ja. als... Als sporter nog meer. En ja, die sponsor die, die zat voor een dubbeltje op de Ik eerste Ik zeggen, dag? die heeft zich doodgelacht. Ja ja, ja, ja, ja, ja, Het Sanex feit, dat, was het het feit dat we het er nu nog uh, over hebben. Iedereen weet het eigenlijk ook nog ja. in Nederland. We gaan daar zo nog even over, over verder praten. We gaan eerst nu even naar Rintje Ritsma zelf. De man bij wie dat commerciële schaatsen dus allemaal begon. Want Gio Lippens sprak ook met hem over die roerige periode en de gevolgen daarvan. En dat werd de mooiste race van het toernooi. Twee talentvolle rijders. Helemaal je, moet doorrijden. Hilbert, je, moet, doorrijden. je moet doorrijden! Je moet van de We beginnen met schaatsnieuws. Zojuist zijn namelijk de onderhandelingen tussen Rintje Ritsma... en de Koninklijke Nederlandse Schaatsrijdersbond mislukt. Was het nou allemaal toeval of was het een vooropgezet plan? Nou, het was wel een vooropgezet plan. Maar hoe dat uiteindelijk uh, zo groot kan worden... Ja, dat, dat, dat beeld heb je dan helemaal niet. Dus dat was eigenlijk een, uh, een samenloop van omstandigheden. Want had jij in de tijd wel meteen het idee van, nou, er gaat nou iets heel bijzonders gebeuren. Het gaat ze veranderd. Nee, nee, nee. Ik, ik wist dat ik voor mezelf een, een, een ideale topsportsituatie kon creëren. En daar ging het in eerste instantie om. Maar, maar dat dat zoveel randverschijnselen teweeg zou brengen, daar denk je dan absoluut niet bij na. Het heeft ook maar een haartje gescheeld of het was lang niet zo ver gekomen. Hè? Als de KNSB in dat verband de schaatsbond een klein beetje had ingegeven, ja, dan, dan had het allemaal niet zo ver hoeven komen. Nee, ja, er zijn natuurlijk wel wat kortige hier en daar geweest. Dus uh, waar we er niet uitkwamen, moest er een, uh, een rechter uh, aan te pas komen om, uh, om, om tot een uitspraak te komen. En dan weten ook beide partijen waar ze aan toe zijn. En uh, ja, dat... dat... Al met al is het gewoon uh, ook, ook een beetje geluk hebben met, met uh, je wordt Europese wereldkampioen. Je doet het in, uh, in de goede periode dat het bedrijfsleven het interessant vindt om ook in zoiets te stappen. Dat het een uitdaging vindt. Ja en natuurlijk en, en, ja, de mensen die bij het KNSB waren, zaten die waren op dat moment erg stug en die waren niet echt gewend dat... Uh, dat de dat schaatsers de sporters initiatief to, uh, gingen tonen om, uh, om daadwerkelijk ook echt stappen te ondernemen. Je had maar gewoon te rijden in het pak van uh, de bond. Uh, verder geen, ja, het, het ging eigenlijk ook maar om een logootje, hè? Ja, een logootje. Het ging in ieder geval om een, uh, ook om een vergoeding en, en uh, wat, uh, wat uh, topsportfaciliteiten. En ja, als zij toen maar enigszins tegemoet waren gekomen met een logootje... Ja, dan, was het, dan hadden wij misschien nog nu gewoon in de situatie gereden. Zes mannen en zes vrouwen in een ploeg en uh, dat was het. Ja, dat is nu even net anders. Hoe heb jij die tijd trouwens beleefd? Want ja, je was topsporter. Ik kan me voorstellen, een topsporter wil niks liever dan trainen, wedstrijden rijden, rusten en geen gedonder aan zijn kop. Nee, maar dat kon ik wel. Kijk, uh, ik, ik krijg wel heel veel credits. Uh, uiteindelijk moest ik, uh, of moest ik, werd ik Europese wereldkampioen, waardoor het verhaal succesvoller was. Maar ik had gelukkig een, een heel, uh, hele groep mensen achter me staan, waaronder uh, Patrick Wouters en Jos Vase, die wel heel belangrijk zijn geweest, en, uh, zodat ik onbezorgd kon sporten. Dus heb je hebt er ook niet al te vaak mee hoeven bemoeien, of was je eigenlijk op dat moment meer het boegbeeld? Ja, ik was kampioen en uh, op dat moment uh, dan, dan heb je ook een stem. En uh, die wil je ook laten gelden. En als er dan niet nageluisterd wordt of, of er wordt eigenlijk alleen maar de kop ingedrukt. Ja, dan, dan moet je andere beslissingen nemen. En ja, als, uh, als de rest dan niet mee wil, ik wil het in eerste instantie met Falco doen. En de andere had alweer getekend. Dus ja, dan sta je er, uh, Falco tekende uiteindelijk ook. Toen stond ik er alleen voor, maar dat was voor mij geen reden om, uh, om ook een stap terug te doen. Dus uh, ik bleef alleen over. Het feit hè, dat je dat alleen moest doen, heeft je dat verbaasd? Dat de anderen toch allemaal zoiets hadden van... nou ja, het maakt ook eigenlijk niet uit. Laten we maar gewoon weer verder gaan op de manier zoals we het altijd hebben gedaan. Ja, dat gekke is, ik moest het alleen doen. En uh, normaal gesproken dan strijd je altijd tegen, uh, ja, toch wel tegen de buitenlanders. Maar nu werd het een, een strijd tussen, uh, tussen de kernploeg van, van Henk Gemser en, uh, en tegen mij. En die jongens die werden echt letterlijk toch wel enigszins tegen mij opgezet... Uh, en ik werd alleen maar tegengewerkt met ijsuren waar ik niet op mocht. Het ging eigenlijk allemaal nergens over. Maar ja, dat, dat paste bij die tijd. En uiteindelijk zijn we er toch wel redelijk uitgekomen met z'n allen. Ja, en ik zat toch heel veel in het buitenland. En uh, daar kon ik goed mijn trainingen draaien. En ik moest gewoon een Nederlands kampioenschap rijden. En dan kon ik me kwalificeren. En dat was toen geen probleem uh, om me te kwalificeren. Wat jij er trouwens sterker van, van die tegenstanders? Is dat dan toch een beetje dat topsportgevoel wat je dan in je hebt? Ja, ik kreeg, wel, ik kreeg wel een enorme geldingsdrang ervan. En was, uh, ik had wel een goede stok achter de deur ja, om, uh, om er de keihard voor te trainen. En ja, ik had wel zoveel zelfvertrouwen dat ik ook wist dat het kon. Ik, ik wist uh, ook als ik slechte momenten had in een seizoen, want ik reed nooit een heel seizoen hard. Ik werd ook vaak genoeg verslagen door, uh, door uh, de andere Nederlanders. Maar op het be belangrijke moment dat ik moest staan, dan, uh, dat had ik al heel vaak meegemaakt, dan kon ik er wel staan. Dan ging er bij mij toch een knop om en dan, uh, dan kon ik meer. Ja, en daar, kon ik, daar heb ik gewoon heel lang op geteerd. Was er trouwens een moment, is er een aanwijsbaar moment... waarop jij dacht, hé, hey, er is iets historisch gebeurd... er is echt iets veranderd in het schaatsen? Um, nee, dat is pas heel, heel veel later gekomen. Als, als sporter denk je daar sowieso niet aan. En um, eigenlijk pas, ik denk pas na een jaartje of vijf, zes daarna... dat toen er echt meer ploegen kwamen... en, en er ook redelijk veel geld in het schaatsen omging... Ja, te, dan weet je van uh, ja, daar ben ik het begin van geweest. De reclamespotjes. Ze markeren het begin en het einde. Uh, laten we zeggen voor en na. Een reclamespotje van Sanex uh, in de badkuip met uh, de ijsblokjes. Ja, dat was het moment, hè? Ja, die combinatie die, die werkte wel heel erg goed. En dat, uh, dat is voor mij goed geweest, voor publiciteit. Maar ook voor het merk natuurlijk. Het merk uh, groeide enorm snel. En beide partijen waren, waren super tevreden. Nou, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Elke huid moet wel eens afzien. Daarom gebruikt Rentje Sanex bodycreme. In de ideale wereld was Nederland nog één groot dorp. Of, of. er zagen alle boeren eruit als Rentje, aan al Ritsma. Maar dan met het haar dat hij vroeger had. Maak je wel eens mee dat mensen jou echt alleen maar op die reclamespotjes aanspreken? Want ja, misschien die tussenliggende periode, de jongeren van nu, ja, ze weten het niet meer. Ja, ik krijg heel veel reacties natuurlijk daarop. En uh... Ja, zeker uh, uh, mijn generatie, een uh, beetje 35 tot, uh, tot 50 jaar, die, die, die dat echt be heel bewust mee hebben gemaakt. Die, die schaatsperiode, ja, die, staat, die kunnen dat spotje kunnen ze allemaal nog herinneren. En daar word ik nog regelmatig mee geconfronteerd. Maar nu is er weer een nieuw spotje en daar, ja, daar word je ook uh, aan herinnerd. En uh, ja, dat is, ja, toch blijft het gewoon, blijft gewoon leuk. Als je nou kijkt naar het schaatsen en je ziet hoe het allemaal ontwikkeld is... en je ziet hoe ja, lucratief het ook allemaal is, met name voor de rijders zelf... denk je dan van, ik ben toch wel trots dat ik dat bereikt heb? Um, nou, dat denk je op zich niet zozeer bij na. Er was maar één doel en dat is voor mezelf een goede topsportsituatie creëren. En ja, daar profiteren nu een heel, veel, heel veel sporters op na. En daar heb ik mijn credits al, uh, al voor gehad. En uh, da daar, daar zijn uh, zulke jongens als, als Sven Kramer ja, die, die hebben daar waardering voor en dat laten ze ook gewoon merken. En dat hoeft mij niet, maar ik vind het natuurlijk wel leuk... Hoor, dat je daar een stukje waardering voor krijgt dat je toen je nek hebt uitgestoken. Rintje Ritsma vertelde dit allemaal aan uh, Gio Lippens. Uh, Kees Jonk te maken van de, de andere tijden van vanavond. Uh, uh, je ziet in die uh, reputatie dus met Sandstra, wat je net vertelde... die vertelt iets over uh, Ritsma. Uh, de enige animositeit tussen Henk Grems en Ritsma. Uh, die mensen zijn elkaar daarna allemaal nog jaren tegengekomen. En dat schaats was ook niet zo'n grote wereld. Drinken huh. ze koffie met elkaar of uh, draaien ja, ze terug? Ja, Ja, dat is allemaal zo lang geleden. En ja. uh, als je er nu met uh, hen over praat, ook met... Uh, de mensen om Ritsma heen. Iedereen begreep wel de keuze van Henk Gemsen voor zijn eigen mannen. Dat is eigenlijk wel een, een puur zuivere sportieve keuze geweest van, van Gemsen. Dus die is heel begrijpelijk. En daar zijn nooit harde woorden over gevallen. Hij zet het proces in gang. Hij uh, zet een enorm proces in gang. Is de KNSB daarna ook in L tempo zeg maar, veranderd? Of, of duurt dat nog even, zeg maar? Nee, dat, uiteindelijk is volgens mij zeven jaar later uh, worden de kernploegen opgeheven. En uh, dan is er zeg maar de, ja, het instituut van de KNSB helemaal uh, van de aardbodem verdwenen. Gemser heeft nog best wel lang uh, bij de KNSB, daarna nog uh, getraind. Ja. Hè? En Itz Postma is nog uh, heel lang in dienst geweest... van de kernploegen van de, van de KNSB. En wat heeft het, het schaatsen in zijn totaliteit nou uiteindelijk opgeleverd? Ja, nou, ik denk dat ja, iedere schaatser nu schatplichtig is aan uh, Rintje Ritsma. Ja. Want uh, hij heeft... Uh, hij heeft het voor elkaar gebokst. En hij heeft er een beroep van gemaakt. En uh, hij heeft laten zien dat het kan. En hij, heeft ook een, een, een, hij is een voorbeeld voor andere schaatsers en uh, ook voor sponsoren geweest. Dus nu uh, zagen anderen ook uh, ja. dat, dat je, als je daar geld in investeerde, dat dat lucratief was. En nu weten we niet beter. Ja. Uh, nou las ik van de week een heel droevig interview met meneer Bosman. De man van het beroemde Bosman-arrest. He, ja. Die dat voetbal helemaal op gang heeft gebracht. Uh, die zegt, ja, ik heb dat wel allemaal op gang gebracht. Ik heb er eigenlijk niets aan overgehouden. Dat gevoel is bij maar gelukkig totaal anders. Ja, die heeft, uh, die heeft een goed leven. Ja, maar die, die heeft ook, wat hij zei, dat vond ik wel mooi. Hij krijgt dus ook nog de waardering. Ik ja. bedoel, ze hoeven hem niet op zijn bankrekening wat over te maken. Nee, maar nee, nee, hij heeft wel de, de mentale waardering, zeg maar, van de hele schaatswereld. Nou, nog, het mooiste moment, wat dat betreft, was denk ik dat uh, het afscheid van Rintje Ritsma. Uh, toen uh, had uh, Patrick Wouters, zijn zaakwaarnemer, uh, georganiseerd dat alle schaatsers daar op het ijs stonden om hem uh, uit te zwaaien. En ook Sven Kramer, die eigenlijk een toernooi had... Ja. Uh, op dat moment is toch gegaan omdat hij vond dat Rintje Ritsma dat verdiende. Vanavond, hoe laat? Even over tien. Ik zou ze zo gewoon zeggen tien uur, tien, tien uur inschakelen. Tien uur op Nederland even. Ja, uh, nog één vraag, want wij zien dan altijd maar die 25, 30 minuten... die worden uitgestonden. Jullie verzamelen je een ongeluk. Ja. Uh, wat is eigenlijk het voor jou meest verrassende of bijzondere moment... Wat jullie, uh, want je komt altijd op iets dat je denkt, jeetje dat dat zo gaat. Nou, een van de onderhandelingen en vooral dus, uh, dat Jos Fase daar zo'n belangrijke rol ja. in gespeeld heeft. Die hebben we later uh, bij Vitesse nog als voorzitter gezien. En de meneer van de Titi en uh, Assen, hij is van de Titi. En uh, ik wist niet dat hij... zo zo'n prominente rol had uh, vertolkt in, de, in dat hele proces... van onderhandelingen met de KNSB. En ook uh, dat, dat uh, Rintje Risma samen met zijn zaakbarnemer Patrick Wouters... dat waren twee jonge honden. Ja. En die gingen in het kielzoek van fase ineens de onderhandelingen in. En dat vond ik wel heel mooi om uh, te horen. En vanavond, voor iedereen die het wil zien... ik wou bijna zeggen verplicht kijken vanavond. Hè? Even zeg na maar. Tien, tien uur Nederland één andere tijden sport. Kees Jonk, hartelijk dank dat je het wilde toelichten hier. Dank je wel. Het, NOS het is vrijwel half sessie, zijn de hoofdpunten met Marjelle Hageman. De PVV-fracties in Den Haag en Almere laten de nieuwjaarsreceptie van die gemeente aan zich voorbij gaan. Ze vinden zo'n receptie te duur. De PVV in Den Haag zegt dat belastinggeld wordt weggegooid voor een feestje voor de bestuurlijke elite. De PVV naar Almere vraagt binnenkort opheldering aan burgemeester en wethouders... over hoeveel is uitgegeven aan de nieuwjaarsreceptie.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 De Nederlandse oud-internationals hebben de traditionele nieuwjaarsvoetbalwedstrijd tegen Koninklijke HFC gewonnen. In Haarlem werd het 4-0 voor de ploeg van Sjaak Zwart en Ben Wijnstekers. De doelpunten werden gescoord door um, Michael Mols twee keer, Pierre van Hoydonk en Martijn Reuser. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit uit het noordwesten trekken een paar winterse buien over en op de meeste plaatsen is het nu droog er komen opklaringen voor. De temperatuur daalt de komende uren snel naar het vriespunt en daardoor wordt het op veel plaatsen weer glad. Er liggen nog veel sneeuwresten en het smeltwater op de wegen bevriest snel. Het blijft dus oppassen vanavond, vannacht en ook morgenochtend. De temperatuur zakt naar 0 graden in het westen en min 4 plaatselijk in het binnenland. In de kustprovincies blijft vannacht een winterse bui mogelijk. In het binnenland ontstaan mistbanken. Morgenochtend ligt de temperatuur rond of iets onder het vriespunt... waardoor het dan nog steeds glad zal zijn. En verder begint de dag in het binnenland mistig. De mist kan ook een groot deel van de dag blijven hangen. In de middag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar 1 graad in het zuidoosten... en 4 graden in het westen. En de kustprovincies houden kans op een winterse bui. De wind is morgen bovenland zwak, uit west tot zuidwest. Aan zee en op het IJsselmeer staat er een matige wind uit het noordwesten. Tot en met woensdag blijft het vrij koud. Met aan de kusten enkele winterse bui. En na woensdag wordt het wisselvalliger. Met af en toe regen en de temperatuur gaat ook wat omhoog. Na woensdag vriest het vrijwel niet meer. Na woensdag vriest het in ieder geval niet meer, werd net gezegd. Wij hebben straks een reportage over de Elfsteden toch, natuurlijk nog, in het laatste half uur, want dat hebben we altijd. Buitenlands voetbal komt langs en de wedstrijd van de oud-internationals. Daarmee maakt wij een reportage. Dat allemaal in het laatste half uur van langs de lijn. en de Sunshine Band, een van hun grootste Ze hadden er toen een paar op rij, maar dit was hem toch wel, hoor. That's the way. Aha, aha, I like it. Buitenlands voetbal, want in sommige landen wordt er gewoon gevoetbald, jaarwisseling of wat. En ook in Engeland bijvoorbeeld, en het blijft daar moeizaam gaan met Chelsea. Landskampioen won een paar dagen geleden voor het eerst in anderhalve maand. Maar vanmiddag liet het thuis weer punten liggen tegen het geclasseerde Aston Villa. Op Stamford Bridge werd het uiteindelijk 3-3. Spectaculaire slotfase. Het stond kort voor tijd 2-1 voor Aston Villa. Dan maakt Drogba 2-2 en opvallend is dat hij een hele geïrriteerde indruk maakt na dat doelpunt. In de 89ste minuut John Terry, de aanvoerder weet u wel, 3-2. De opluchting is enorm, ze verzamelen zich met z'n allen rond Ancelotti. Het is groot feest, maar anderhalve minuut later, in de blessuretijd, maakt Clark met een simpele kopbal alsnog gelijk. Jeffrey Bruma, de Nederlander, stond voor het eerst in de, in de basis bij Chelsea. De ploeg uit Londen staat nu vijfde. Zes punten achter de koploper, Manchester United en Manchester City. En dan heeft United ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld tussen de achterstand wordt groot... En dan naar de Schotse competitie. Uh, die begon het jaar gelijk met de Old Firm. U kent hem wel, de topper tussen de Glasgow Rangers en Celtic. magere wedstrijd, maar Celtic was de sterkste. Samaras was twee keer trefzeker... en bezorgde zijn ploeg een 2-0 7 tegen de aardvrivaal. Celtic staat nu vier punten voor in de stand op de Rangers... maar Celtic heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld. Maar het is daar in ieder geval weer heel spannend. In Spanje wordt vandaag en morgen een heel programma afgewerkt. Atletiek Bilbao, Deportivo Coruña staat 0-2, voor wie dat weten wil. Belangrijker is voor ons dat om zes uur Barcelona. ロナ thuis gaat spelen tegen Levante en Real Madrid komt morgen pas in actie Getafe uit. Those eight fires starting in my heart reaching a fever pitch bringing me out the dark finally i can see you crystal clear go rolling in the deep. Heerlijk nummer. U hoorde Gerrit Hiemza net vertellen dat het bijna gedaan is met de fors. Maar in de afgelopen vorstperiode werd er natuurlijk weer druk gespeculeerd over een Elfstedentocht. In sommige gevallen gaat dat veel verder dan speculeren. En worden er soms bizarre signalen, allerlei bizarre signalen uit de kast getrokken... die zouden aantonen dat de tocht der tochter er al dan niet komt. Verslaggever Matthijs Westraat ging op zoek naar die voortekenen... en naar een antwoord op de vraag die ons elk jaar weer bezighoudt. komt hij of komt hij niet? En is die Elstedentocht eigenlijk wel te voorspellen? We beginnen onze zoektocht ver buiten Friesland, de bakenmat van de Elstedentocht. We reizen af naar Noord-Holland, naar het plaatsje Kortenhoef om precies te zijn. De kans dat er één gaat komen is nog steeds aanwezig... als we alleen maar letten op de inactiviteit van de zon. Dat is het behoudende verdikt van Jos Werkhoven... oprichter en beheerder van weerstation De Arend in Kortehoef. Wat heeft u met schaatsen? Uh, heel erg veel. En dat heeft alles te maken met het feit... Uh, toen ik hier kwam wonen was in 1978 was een hele strenge winter... En ik kon uh, direct op de schaats de hele omgeving op de schaats uh, ontdekken verkennen. En dat vond ik zo fantastisch dat uh, ik die, die waardering en die bewondering nooit meer ben kwijtgeraakt. Merkhoven heeft ontdekt dat de komst van de zogewenste Elfstedentocht samenhangt met zonnevlekken. Uh, de zon is niet altijd even actief. En op momenten dat hij minder actief is, uh, merken wij dat... Op de aarde, dat is normaal gesproken, is dat een zevenjarige cyclus, dan is die wat inactiever, dan is die weer zeven jaar langzamerhand, wordt die actiever, en dan gaat die weer zeven jaar naar beneden naar een inactiviteit. En die inactiviteit die we op dit moment meten, nou, hij is niet helemaal inactief, die duurt op dit moment al langer dan normaal gesproken. Hij had al twee jaar geleden, had hij al de weg omhoog moeten volgen. En dat lijkt hij op dit moment nu weer te gaan doen. Maar we zitten nog wel in een activiteitenminimum. Maar dat is dus een gunstig teken voor een eventuele Elfstedentocht? Absoluut. Alle Elfstedentochten zijn gereden... in een periode dat de zon inactief was. Paulusma is iemand die geen introductie behoeft. De uitgesproken weerman van SBS verwierf naamsbekendheid. noem het maar toevallig. in aanloop naar de laatst verreden Elfstedentocht in 1997. Heulse Bos of Angelend? Heulse Bos of Angelend? Het wordt Angelend! Heet Angenend uit het aan de Rijn. Heet Angelend is de opvolger van Evert van Bentum. En dus gaat de reis verder naar Harlingen, de woonplaats van Paulusma. Toen ik voor al die zenders kwam en, en een blokje bij SBS en RTL4... maar ook twee van de Dagen en het dan merk je als je buiten loopt dat mensen zich gaan aankijken. En dat is toch... Dat was voor mij, dat werd ik heel... Euh, nou, dat was toch echt wel wennen. Ik weet dat het een vraag is die eigenlijk bijna zinloos is om te stellen aan een echte Vries. Maar wat maakt de toch voor jou zo bijzonder? De Elstedentocht. Gewoon, het is een spektakel wat eens in de Sovjet-jaar voorkomt. Wat, waarvan we zien dat het steeds minder vaak voorkomt. Het is een. Uh, een uh, Elfstedentocht heeft iets. Daar leeft, leeft Friesland mee, maar ook Nederland. En de koorts is eerder in Nederland dan bij ons in Friesland. Nou, is het zo in Nederland dat zodra uh, de ja. nulpunt in uh, Nederland zo'n beetje bereikt wordt. dan uh, begint het speculeren. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nou ja, dat speculeren dat begint zodra er gesproken wordt over matig of streng op voorst. En dan krijg ik de eerste telefoontjes. En is dan, dat realistisch? Nee, want dan zeg ik, jongens, kom alsjeblieft bij mij. Ik woon aan de Vaart, de Heldenstedeleroute. Kom alsjeblieft bij mij. En uh, uh, kijk even, er ligt nog water. Er is geen ijs. En als er ijs is, kijk, zo'n flinterdun laagje. Daar kan nog niet eens op geschaatst worden. En als er geschaatst moet worden, moet er gemiddeld 15 centimeter ijs liggen. Ben jij bekend met het begrip zonnevlekken? Ja, ik ben bekend met het begrip zonnevlekken. Eén keer per, twaalf, per elf jaar hebben die een maximum. En uh, die hebben een invloed op het weer. En men komt er steeds meer achter dat het toch wel wat meer invloed is. We hebben even de uh, historie erop nageslagen. En van ik meen de afgelopen tien situaties dat dat het geval was. Was er inderdaad een L-steden toch? Maar in hoeverre moeten we die theorie serieus nemen? Nou, als ik je vertel dat er een, een artikel verschenen is... een poosje geleden over zonnevlekken... dat men daar toch in de weerkunde meer rekening mee wil houden... zou je kunnen zeggen van nou, het is een serieus iets. Maar die zonnevlekken staan niet garant voor stabiel winterweer... Met, uh, dat, dat, dat het zo is dat er... Uh, nou, dat je stabiliteit hebt, dat er geen sneeuw valt, dat er heel snel een ijsvloer ligt. En een sterke ijsvloer En een ijsvloer van gemiddeld 15 centimeter, dus op plaatsen 25 en op andere plaatsen 15. Dat ligt, dat ligt niet dat is niet afhankelijk van die zonnevlekken. Dat bedoel ik mij, het weertype is afhankelijk. Is, nee, de LSTE tocht is afhankelijk van het weertype. Wanneer krijgt Piepaus, maar de Elfsteden kriebels? Ik krijg de Elfsteden koorts, het Elfsteden gevoel als ik het gevoel krijg dat de winter, dat de winter is die dat gevoel rechtvaardigt. En Wanneer weet je dat? Als die winter lang is, als je naar de weerkaarten kijkt... en je hebt, je hebt zoiets van, nu begint bij mij, nu beginnen de vlinders in de buik te komen... nu begint het gevoel te komen... dan moet je serieus rekening houden met de komst van de tocht. En dat heb ik nog niet. Maar dan blijft nog steeds die vraag overeind staan... is de tocht überhaupt te voorspellen? Die tocht is een... 10, 14 dagen van tevoren aan te geven met kans op. En een week van tevoren, minstens een week van tevoren... 7 dagen van, de, van tevoren te voorspellen, dan komt hij. Daar, daar, daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Heb je wel eens gehoord van de poes van Henry Ruitenberg? Nee, maar je zal vast iets met, uh, met het ijs te maken hebben. Wat is ermee aan de hand? De reis gaat verder. En we gaan naar het plaatsje Wezen op de Veluwe. Onder de rook van Zwolle. Op zoek naar maar liefst twee nieuwe Elfstedentocht voorspellende factoren. Echte diehard's kennen de mythe van de voorspellende vacht van whisky. De kat van oud-marathonschaatser Henry Ruitenberg. Ruitenberg leidt de peloton. De pelotonnetje moet ik zeggen, leidt de kopgroep. Henry Ruitenberg. Evert van, van Bentham, Henry Ruitenberg. Dat is de inzet. Isten en Kooyman zitten daarin tweede lijn positie en het gaat Evert van Benten worden. Of gaat het Henry Het is even van Benten. Evert van Benten vindt hier de 13e tocht en op de tweede plaats is het Henry Ruitenberg die daar namens de navel heeft Ruitenberg werd in de 11 tocht van 1985 tweede. Achter de legendarische Evert van Bentem die de tocht een jaar later weer zou winnen. Ja, dat was een hele dag, Dat was uh, ja, een ja, om nooit te vergeten natuurlijk, de 11 en uh, Ik won hem dan ook nog net niet. En, uh, maar het was een heel aparte ervaring. Ik wist helemaal niet wat een toch was. En uh, dan rij je hem in één keer en dan het hele Nederland staat op de kop. En, ja, het spektakel was dat van de bovenste plank. Heel mooi. Zodra het kwik de nulgrens aantikt, komt de kat van Ruitenberg weer in het nieuws. Wanneer de Elfstedentocht in de zicht komt, stopt kat whisky namelijk met verharen. Ja, die, die, die krijgt een hele dikke vacht als hij uh, winter wordt. Het was heel, heel apart. Ja, met name als er een toch aankomt, toch? Ja, dat ook, ja. Maar schaatsliefhebbend Nederland is in diepe rouw, want... Ja, die is er niet meer. <laughs> een andere, ik heb een nieuwe whisky. Die had al een hele dikke vacht en, en, en, en, en ja, net of de natuur dat uh, laat zien... dat zo'n kaart zich voorbereidt. Dus, en, en voor zomer hebben we twee jongen erbij gekregen. En nu zijn we er nou, drie van die katten. ze dus zijn hartstikke... Het zijn net schapen eigenlijk. Zo'n zo dikke, dikke, wolle vacht zit er nu op. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat er jaar een hele toch komt. Ja, maar zijn dat nazaten van de oude whisky dan? Zijn we nazaten, ja. En die geven aan dat het wel eens kon gaan gebeuren? Ja, en mijn broer Gert die heeft ook altijd last van, van eczema als de aard begint te vriezen. Dus als, als, dat, die, twee dingen, als die, die twee dingen gebeuren, dan kun je er wel op rekenen. Dan, dan is het raak. Het tweede voorspellende element is namelijk een iets onsmakelijker verhaal. Gert en René Ruitenberg zijn de twee jongere broers van Henry. En samen vormt het duo de drijvende kracht achter de marathon schaatsploeg Team Ruitenberg. Broer Gert is voorzien van een bijzondere gave. De Elstede Koorts uit zich bij hen namelijk in... eczeem. Als baby had ik iets van een uh, van douwwurm of zo. En mijn zuster had het ook, een, een van mijn zussen. En het heeft te maken denk ik, met een uh, hoge... Een drukfront wat dan boven Nederland zit, met droge lucht. Daar hebben we driftend mee te maken. En als er langdurig zo'n front boven Nederland hangt... dan kun je er ook op wachten dat er vorst komt. Maar dat is dus ook gekoppeld aan temperatuur. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus als ik, dat echt, als ik een plekje heb zeg maar van nou, drie vierkante centimeter... Zeg maar, dan kun je er geen van meenemen dat er een lange vorstperiode komt. Dus maar op het moment dat er echt een komt... Dan, nou, dan gaat het inderdaad dan gaat het kriebelen en dan begint de schaatskoorts te leven... leven. En dan uh, zitten wij hier altijd dan zitten we te speculeren van uh, wanneer zou de eerste klassieker wezen, en wanneer zou, uh, zou, de, eerste, uh, of zou, de, zou de volgende dag wezen. Dat zou wel helemaal mooi wezen om daar als team uh, aan deel te nemen. Gert, zeg het me alsjeblieft. Je bent onze laatste hoop. komt hij of komt hij niet? Ik kan dat nu niet zeggen. Als hij komt, dan, uh, dan trek ik aan de bel en dan horen jullie het. Ik, uh, zover, zover kan ik niet voorspellen. met het Friese volkslied tot slot Verslaggever even Martijs Wester Martijn ging op onderzoek uit komt hij of komt u niet u mag het zelf zeggen I stand, in hand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 zijn ja helemaal. You've got to hide your love away. Paar berichten nog. Tennis Timo de Bakker is het nieuwe jaar niet goed begonnen. Hij begon namelijk met een nederlaag in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Brisbane. Hij ging tegen Dennis, Dennis Istomin, de Oezbeek onderuit. Het werd 7-6-6-4 voor de Oezbeek. Eerder op de dag werd Arangsta Rust daar al uitgeschakeld in de laatste kwalificatieronde voor het vrouwentoernooi. Dan gaan we naar Hamburger S. Faust voor een trainingskamp naar Dubai. Vertrokken zonder Joris Matthijsen, de verdediger gebruikt de komende week om in Hamburg verder te revalideren van zijn zware enkelblessure. Hamburger SV hervat de competitie op 15 januari met een wedstrijd tegen Schalke 04. De week eerder oefent de ploeg tegen Ajax. Matthijs raakte op 17 november geblesseerd tijdens de laatste oefenen in het land weet wel tussen Oranje en Turkije. En het is nog onzeker of Lars Boom volgende week meedoet aan het Nederlands kampioenschap. Een veldrijder ging gisteren hard onderuit in de veldrijden. de Grand Prix. En Sven, eh, Grand Prix Sven Nijs. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er weliswaar niets gebroken is, maar Boom heeft wel een flinke bloeduitstorting op zijn onderrug. En moet in ieder geval een paar dagen rust houden. I can only stay for a while. I wish that I could stay for good. Don't you look at me like I'm lying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 It's a little too soon. Alan Clark en Diane Birch. Too soon to end. Dat geldt ook voor deze uitzending natuurlijk een beetje. Maar na vier uur zit het er wel op. We hadden geen actuele sport vanmiddag. Hebben u toch vier uur lang voorzien. Van allerlei mooie interviews, beschouwingen, sportforums. En wat iets meer zijn vanavond. Dus andere tijden over Rintje Ritsma. Nederland 1, even na 10. En dan is er ook langs de lijn op deze zender. En nu natuurlijk het uitgebreide Radio 1 Journaal. Met Ewout Jong. De dag dat alles anders werd. Did you see what happened, sir? Ik geloof dat een plane has crashed into the World Trade Center in New York. Het zette Afghanistan bovenaan de internationale agenda. Oh god, I'm so unhappy. Hoe kon het zo misgaan in Afghanistan? Denk van alcohol bestaat uh, de doodstraf op. Nou, ja, slechter kan het niet. Het Afghanistan-archief van Antoinette de Jong. De warte, de Afghanistan. Het lijkt alsof je in een tijdmachine zit. Straks. Tussen 7 en 8 in bureau buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.